Trump gaf de terminale kankerpatiënt honderd keer de normale dosis morfine. De huisarts werd door de inspectie geschorst en pleegde daarna zelfmoord. De broer van de overleden patiënt zei in bouw en witte man... dat er absoluut geen twijfel was over de doodswens... en was volgens hem sprake van ondraaglijk lijden. De Surinaamse oud-president Ronald Venetiaan stapte uit het parlement. Hij vindt het na een actieve politieke loopbaan van 49 jaar tijd voor verandering...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 Venetiaan is vaak verweten dat hij te lang aan het plusje wilde blijven plakken. En als voorzitter van zijn partij... te weinig deed aan het klaarstomen van een nieuwe politieke generatie. Nijntje de Film is op het cinekid Festival in Amsterdam uitgeroepen... tot beste Nederlandse kinderfilm van het jaar. De film is gebaseerd op de boeken van Dick Bruna. De prijs is een bedrag van 7500 euro. De publieksprijs ging naar de film Spijt. De prijzen werden uitgereikt op de slotavond van het 27e Cinekit Festival. Het weer de regen trekt vannacht naar het oosten weg. Overdag zon en af en toe een bui: het wordt van 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Wordt Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij Woord, de crisis. Ja, daar dacht u natuurlijk vannacht even aan te ontsnappen... maar ook bij Woord duikt deze op. Maar ja, zo'n crisis is natuurlijk niks... in vergelijking tot wat mensen in oorlogsgebieden meemaken. Dan is het geen wereld meer op een hellend vlak... maar dan is het de wereld op zijn kop. Ineens kan het gebeuren dat een sluimerend conflict barst als een bom waardoor de levens van mensen nooit meer hetzelfde zullen zijn. Ze zich ook altijd zullen herinneren waar ze op dat moment op die dag waren. Ontwrichtende gebeurtenissen. Daar gaat het over in deze aflevering van Woord. En 1956 was zo'n jaar in Hongarije. Het jaar van de Hongaarse opstand. Deze massale volksopstand duurde van 23 oktober tot 10 november 1956. Hij ontstond spontaan en was gericht tegen het stalinistische bewind... in de Volksrepubliek Hongarije. En ook deze opstand die begon, net zoals de demonstratie op Sunday uit het voorgaande uur, vreedzaam... Maar uiteindelijk zouden duizenden Hongaren het leven verliezen. en talloze gedwongen zijn het land te ontvluchten. Eén daarvan was Lajos Kalanos. Hij zou uitgroeien tot befaamd cameraman hier in Nederland. Hij vertelde over zijn ervaringen in een aflevering van Sporen in het Verleden in 1991. Ben Kolster was in gesprek met hem. Maar eerst even naar 1956. Hier is Lo. Luisteraars, we staan op het ogenblik op het eerste perron van het station en het is ruim 16 minuten over 8. Over enkele ogenblikken zal de extra trein met ongeveer 650 Hongaarse vluchtelingen en hun begeleiders hier binnenrijden. Het is koud en het regent. Vijf uur later, dus dan het opgezette reisschema aangeeft, kunnen we hier de Hongaren die in ons land liefderijk zullen worden opgenomen zo dadelijk op Nederlandse bodem begroeten. En hoe zou dat wel sprekender en ook zinvoller kunnen gebeuren dan met hun eigen volkslied. Dat spreekt van strijd en van overwinning, van knechting en van vrijheid. De kapel van de Limburgse jagers staat hier in de verte op het eerste perron gereed. Ook zijn hier van vanmiddag af een aantal in Nederland woonachtige Hongaren om hun landgenoten in dit grensstation te begroeten. U weet het namens de omroepverenigingen en de wereldomroep... maakt mijn collega Arie Kleijweg de reis van Trajskirchen af... dat is een plaatsje vlakbij de Oostenrijkse-Hongaarse grens gelegen... naar Utrecht mee. Zo u weet is daar in de jaarbeurshallen aan de Kroeselaan in Utrecht dus... alles in gereedheid gebracht om de grote groep Hongaarse vluchtelingen... enkele dagen onder te brengen. En hier, luisteraars, loopt de trein binnen... Voorafgegaan door een, getrokken door een Duitse locomotief. Het is precies 18 minuten over 8. Welkom. Welkom. Het was een zeer aangrijpend moment luisteraars dat hier het Hongaarse volkslied klonk en dat hebben we zeer zeker ook kunnen aflezen van de gezichten van de vele jonge Hongaren die in deze tweede klaswagen die nu juist voor ons stilstaat uit de ramen hangen. Intussen is hier ook onze collega Arie Kleijweg. Arie, heb je een goede reis gehad? Ja, man? Nou, dat is onmogelijk zo te zeggen. In uh, sommige opzichten kan ik alleen maar zeggen het is een fantastische reis geweest. Het is een reis geweest die ik mijn hele leven niet meer zal vergeten maar gemakkelijk is die bepaald niet geweest. Want de, ik geloof dat we nu ongeveer 24 uur onderweg zijn en van die 24 uur heeft niemand vrijwel één minuut een moment kunnen vinden om even uit te rusten van de hele Nederlandse staf die hier in deze trein bezig is geweest om deze mensen te voorzien van alles wat ze verlangden. Maar in ieder geval is het nu een soort ja, pendeldienst, zou het bijna kunnen noemen, tussen ja. Truiskirchen en Utrecht. In Utrecht is alles fantastisch voorbereid. Ze gaan naar de terreinen van de jaarbeurs aan het Kroeselaan. Je gaat trouwens zelf ook mee met oh, ja. uh, enkele journalisten die min ja. of meer uitverkoren zijn, want de meesten moeten er hier uit. Dat hoorden we van de douane, ja. Ja, hier, was, de uh, hier is op het ogenblik een, een groot aantal uh, militairen bezig, maar ook helpers en helpsters van het Rode Kruis om de mensen te voorzien van alles wat nodig is. En er is inderdaad nog heel wat nodig. Ik zie toch op de gezichten... ...dat zij uh, na al het doorgestane ellende en ook na de vermoeienis van de reis... ...toch bijzonder blij zijn dat ze eindelijk in Holland zijn aangekomen. En dat ze hier een nieuw vaderland gaan zoeken. We zien uh, weliswaar nog velen die hun ontroering nauwelijks meester zijn... ...maar anderen die lachen en ze zijn wat dat betreft wel gemoed en opgewekt. Heb jij dat onderweg ook uh, gemerkt? Uh, ja, her. vandaag toen uh, ze zagen hoe enorm... Die Nederlandse ploeg hier op die trein zich voor hen heeft ingezet toen ze ook hoorden van de tolken wat ze in Nederland allemaal zouden kunnen gaan doen en wat de mogelijkheden waren in Nederland toen ze dat eten allemaal kregen, toen ze op die stations in Duitsland zagen hoe hartelijk de mensen daarvoor ze waren, de mensen op die perrons die eh, renden onmiddellijk zodra ze die trein binnen zagen komen en merkten wat het voor een trein was naar de restauratiestalletjes op die perrons, kochten daar gauw wat en brachten dat naar de kinderen en, en naar de vluchtelingen die uit de ramen hingen. Enfin, dat was natuurlijk allemaal buitengewoon sympathiek en bijzonder indrukwekkend en dat heeft die mensen erg veel goed gedaan. En je zag ze dan ook in de loop van de dag eigenlijk helemaal opklaren. De, hun gezichten begonnen te stralen en, en ze begonnen... ...heel vriendelijk voortdurend maar naar ons te lachen en tegen ons te praten... ...hoewel we dat uh, nauwelijks konden verstaan... ...want uh, er is bijna niemand bij deze mensen die iets anders spreekt dan Hongaars. Dat is natuurlijk wel erg moeilijk. Ja, ook geen Duitse taal nog. Nee, uh, sommige, maar dan ook nog erg moeilijk en heel gebroken. Ja. Maar meer dan Duits is er uh, helemaal niet bij. Ja, dat lijkt me ook niet zo vreemd... dat je nog niet allerlei talen over de grens spreekt. Ik weet natuurlijk niet hoe lang Lajos Kalanos erover gedaan heeft... de Nederlandse taal machtig te worden. Zijn eerste baan was in de mijnen in Limburg... maar hij ontpopte zich tot een meester cameraman. En daar is taal natuurlijk al een beetje minder belangrijk. En toch weet hij zijn ervaringen en de impact van die ontwrichtingen... in Hongarije in zijn leven zeer indrukwekkend te verwoorden. En de beelden die daar dan bij horen die komen eigenlijk bijna vanzelf naar boven. Dus we gaan nu terug naar dat gesprek van Ben Kolster... met Laias Kalanos uit 1991. Het is zondagmiddag 4 november... en ik spreek thans in een magnetofoon op het Nederlandse gezantschap. Wanneer deze opname in Nederland gehoord zal kunnen worden, weet ik niet. Boedapest is geheel door het Russische leger omsingeld. Er wordt op vele plaatsen in de stad zwaar gevochten... en alle verbindingen met het buitenland zijn verbroken... Het is vanmorgen heel in de vroegte begonnen met het binnenrukken van honderden Russische tanks. Dat was de stem van NCRV-verslaggever Alfred van Sprang... vanuit het door Russische troepen belegerde hart van Budapest, de hoofdstad van Hongarije. Als van Sprang deze woorden spreekt, is het zondag 4 november 1956... en loopt de opstand van het Hongaarse volk tegen het gehate Sovjetleger ten einde. Veel Hongaren vluchten naar het westen. Onder hen Lajos Kalanos, die in Nederland terechtkwam... waar hij een zeer bekend televisiekameraman zou worden... Lajos Kalanos had als student vele jaren door moeten brengen... in de gevangenissen van de gehate Hongaarse geheime politie. 8 april 1952 ben ik gearresteerd met een paar vrienden van mij... onder de verdenking van anticommunistische activiteiten. Wij zijn teruggekomen in Budapest, in de Veustraat. Dat was een beruchte gevangenis... Uh, een van de centra's van de AVH, van de Hongaarse Geheime Dienst. Daar ben ik halve maand geweest bij de Geheime Dienst. Hij heeft tweeënhalve maand vastgehouden. We waren verhoord, gemarteld, geslagen. En uh, uiteindelijk, uh, allemaal van ons, heeft ondertekend wat zij voor ons uh, voor zijn neus wilden. Dus met andere woorden, dat wij. subservice activiteiten. hebben gedaan tegen de Hongaarse staat. Toen werden we overgeleverd aan de. militaire rechtbank. In een, dat was in hetzelfde gebouw. Daar. daar kwam ik in een, in een soort hel terug. Niet omdat bij de geheime dienst zo plezierig zou zijn geweest. maar. Ik, eh, ik kwam terecht in een, in een cel. Ik was daar de 32ste. De cel was gebouwd voor acht mensen. Daar zaten 28 mensen ter dood veroordeeld. Voordat ze mij daar binnen hebben gegooid... letterlijk gegooid... hebben ze mij kaart geschoren... hebben ze een nummer gegeven... Mijn nummer was 438. En ze hebben tegen mij gezegd dat ik geen naam meer had, alleen dat nummer. En ik mocht aan niemand mijn naam vertellen. Het was naar honger, honger. Een honger wat echt. Het was onmenselijk. Er was een uh, gevangenen. Hij heette Medwetski. De was gestorven. En de cel heeft zijn lijk... drie dagen niet uitgegeven. En... we uh, deelden allemaal zijn eten. En toen de lijk begon... Echt, echt ontbindingsverschijnselen krijgen... toen hebben we het lijk uit de cel gegeven. En... Uh, later... Anderhalf jaar, bijna twee jaar later, hebben ze mij naar Waas gebracht. Dat is in gevangenis aan de Donau. Toen ik geresteerd was, was ik 64 kilo. En toen ik Waas aankwam, was ik 38 kilo. Mm -hmm. Wat was de straf? Wat werd het uiteindelijk? Mijn vriend, Sanislo Karpinski, heeft doodstraf gekregen... Joost Schafoetel heeft 15 jaar gekregen. Ik, ik, Lajos heb ik 13 jaar gekregen. Er was een meisje die ik nooit heb gezien. Die heeft 12 jaar gekregen. Latsi heeft 8 jaar gekregen. En degene die ons heeft verraden, die. Ons heeft aangegeven. Het heeft zes jaar gekregen. Mm -hmm. Dat was zijn beloning voor het aangeven van zijn vrienden. Klopt. U zat in de gevangenis toen de opstand uitbrak, zoals wij die nu kennen, zoals die 35 jaar geleden plaatsvond. Merkte u iets van verandering toen, toen dat gebeurde? Want jullie zaten natuurlijk volstrekt afgesloten van de buitenwereld. Ja. Contact met de buitenwereld hadden we heel weinig. Er waren misschien, uh, misschien wat lijnen via, via bewakers, maar ik geloof het niet omdat uh, als, als er iemand daarmee snapt, dan kreeg je een waanzinnig grote straf. Mm -hmm. En uh, ik geloof niet dat uh, welke bewaker dan ook zou heeft gedurfd. Om met berichten van het buiten of met kranten van het buiten in de gevangenis binnen te komen. Dus wij wisten in feite niet wat, wat dan de gang was in Budapest. We wisten helemaal niks. 31 oktober 1956. Bij het radiostation van de Hongaarse stad Geur viert een grote menigte de zojuist bevochten vrijheid. Acht dagen tevoren was een opstand uitgebroken tegen het communistische regime in Boedapest. Tegen de beruchte geheime politie en tegen de Russische troepen in Hongarije. De 23e oktober, dat is dus de, de, de dag wanneer dat opstand is uitgebroken. Toen werkten we nog op de werkplaatsen. S'avonds werden wij naar de cellen gebracht. De volgende dag werden we automatisch om half zes wakker. Half zes was de tijdstip dat in de gevangenis de grote klok ging. Uh -huh. Moest iedereen wakker worden, wassen, uh, aankleden. Kreeg je de ontbijt binnen en dan ging je werken. Maar de klok ging niet. Er, er, er, er was geen wekking. He. Uh -huh. Niemand heeft ons gewekt. Dus we zaten daar een beetje, een beetje verloren te kijken wat is aan de hand? Is die cipier die de klok moet luiden, is die uh, ziek geworden of de hart gekregen? Ja. Maar we werden absoluut niet gewekt. En we hoorden ook niet de voetstappen en de lawaai buiten op de gang dat uh, vanuit de keuken de eten naar boven komt. Er kwam geen eten naar boven. Jongens, wat is aan de hand? Wat zou gebeurd zijn? En dat, dat onzekerheid duurde tot eind van de middag zonder eten. We hebben absoluut geen eten gekregen. Mm -hmm. Enkele meenden dat s'nachts uh, het lawaai van uh, kanonen hebben gehoord. Die waren uitgelachen. Uh, de volgende ochtend kregen we onze ontbijt. kregen ze onze eten. Kregen, we kregen alles maar... We mochten het cel niet verlaten, ook niet voor luchten. Dat was de 24 25ste. Dan sukkelden we door, we wisten niet wat aan de hand was. De 27ste ochtend... een van de cipiers zat, zat uh, tussen, de, tussen de twee cellen... cellen uh, ramen door zetten te schreeuwen. En we keken naar de man... En het was in wonder gebeurd, want hij had de rode ster niet meer op zijn pet. Hmm. Toen begonnen de, de gevangenen begonnen zich uh, een beetje te roeren... Uh, met elkaar discussiëren. Door de cellen heen hebben we naar met elkaar contact gehad. En toen was besloten om uit te breken... Nou, toen begonnen we om de duren te timeren en we hebben net zo lang getimmerd op de duren, dat een van de duren is opengegaan. Ik weet nog dat uh, de eerste cel, de eerste die uitkwam uit het uit, uit, uh, cellen, dat was Hugo Hatwari. En die heeft alle andere cellen opengemaakt. En uh, toen kwam de directeur. Vergezeld met, met, met een groep uh, bewapende uh, bewakers, Om te zeggen dat we allemaal terug moeten naar de cellen. En uh, het wordt bekeken wie waarvoor uh, veroordeeld is. En komt een eerlijk proces en weet ik wat allemaal zijn. Maar wij jongeren uh, gingen we al uh, de duren forceren. We dus zijn we in de binnenplaats uitgekomen. Weer de binnenplaats, nog een andere binnenplaats. En via die binnenplaats was een hele grote deur, dat is de, de poort van de gevangenis. Mm -hmm. Daar stond een cipier en die riep: Ik was altijd goed voor jullie. En deed je de deur open. Dus plotseling stonden wij op straat. En op straat stonden duizenden mensen. Ja. Allemaal roepen: uh, vrij de, de gevangenen moeten jullie vrij laten, vrij laten. Dus we kwamen vrij. Daar hebben we de Hongaarse volkslied gezongen. Plotseling uh, begon ergens een vuurgevecht. Toen ben ik uh, met een groep jongens uh, ben ik uh, gaan rennen. En het uh, nou, was echt geweldig. Want uit de ramen van de huizen wat we gepasseerd hebben... was één grote kledingregen. Mm -hmm. Dus onderweg uh, ving ik een broek op en een jas en een trui. Maar we renden... We renden langs de Donau, want daar was een uh, veerboot. En met de veerboot zijn we overgestoken naar de andere kant van, uh, van, van de Donau, naar Boeddha. Uh, en uh, daar zijn we wat militairen tegengekomen met vrachtwagen. Uh, de ontmoeting was niet zo prettig met ze, want uh, ze wisten ook niet uh, wat we, wie, wie we waren, wat we waren, ze zagen we in kale koppen. En nog heel veel van ons in, uh, in gevangeniskleding. Maar toen hebben wij van de militairen de wapens afgenomen. Iemand uh, ging uh, de wagen rijden. En voor ik wist was ik al in Boedapest, op ja. de Senateer, de Hooiplein. Ja. Russische troepen zijn vanochtend vroeg een grootscheepse aanval begonnen op de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Volgens sommige persberichten zouden ze de stad al grotendeels in bezit hebben. Wij kwamen na uh, midden uh, ontzettend grote gevechten en uh, we hebben gehoord dat wij naar de Hooiplein moeten gaan, omdat uh, daar een hele sterke verzetshaard is. Daar zijn we daarheen gegaan, een stuk of 30, 40 jongens. Hebben we ons gemeld bij de commandant bij een uh, sabobatje, die is later te veroordeeld en uh, doodgebracht. Uh, dan hebben wij uh, daar nog meer wapens gekregen. Degene die geen wapens had, heeft wapens gekregen. En dan konden we meteen gaan vechten. Uh -huh. Hadden jullie op dat moment echt het gevoel... nu hebben we de kans om dat gehate regime... eens en voor altijd uit te schakelen? Ik weet het niet. Uh... Kijk, als jij uh, bijna vijf jaar in de gevangenis zit ben je afgesloten voor alles of bijna alles. Uh, alle nieuws wat, wat, wat in het land gebeurde. Mm -hmm. Dan weet je niet wat. weet je eigenlijk niet wat om je heen gebeurt. Wat we wisten is: er is een opstand. We wisten niet hoe de opstand is ontstaan. We wisten niet uh, wie er allemaal deelnemen aan op de opstand. Welke krachten achter de opstand zitten. Ik wist alleen één ding, ik heb een geweer en uh, ik sta in de goede kant. Naast de Senaplein was in, dichtbij een andere plein en daar een gebouw wat behoorde bij de AWA. Dat gebouw hebben wij bezet, wij gewezen gevangenen. Uh, daar hebben wij uh, met een arrestatieteams gevormd. Mm -hmm. Uh, wij zijn begonnen met één gevangenen. een gevangen genomen AVA-officier. En uh, binnen een paar dagen hadden we zo'n 300. Toen wij dat groepje hebben opgericht hmm. om, uh, om, uh, om, om mensen te gaan arresteren... dus de, de vroegere leden van de geheime politie gaan arresteren... toen hebben we gezegd, uh, jongens... In godsnaam laten we ons niet verlagen op hun niveau. Laten we niet slaan, laten we niet schoppen. Ik heb het meegemaakt dat in, dat in, in, in, het, uh, in het kantoor waar ik zat... Uh, twee van, van, van, van de kerels waren binnengebracht. Waarvan ik één kende. Mm -hmm. Die man heeft mij verhoord. En... Uh, Kom etenstijd en, en de deur ging open en, en, en, en dat meisje die daar rondliep die gaf voor mij eten en voor hun niet ik zeg, geef maar eten voor ze en heb ik ze aan de tafel laten zitten en uh, ik zeg, uh, heren uh, ik hoop dat ik jullie niet store. Ik ging eens bieden mm -hmm. ik zag ze kijken dat hebben ze niet verwacht en uh, zaten ze met mij te eten en ik dacht, maar we zijn vuile flikkers. Stel dat je moordenaars. Jullie verdienen dat jullie tegen de muur gaan staan. Mm -hmm. Maar jullie hebben vrouwen, jullie hebben kinderen. En de vrouwen en de kinderen mogen niet de dupe worden van jullie schofterigheden. Ik heb ze ook gezegd. Ik heb tegen ze gezegd: Ik heb de macht. Om jullie neer te knallen. En niemand zal mij daarvoor ter verantwoording roepen. Want oog voor oog, tand voor tand en bloed voor bloed. En ik doe het niet. Mm -hmm. Maar ik wil, ik wil één ding. Vijf namen. Vijf namen. Voor jullie kameraden. Voor jou vijf en van mijn vijf. Ik geloof het niet. Als idioot, dan grepen ze naar het potlot en gingen ze schrijven. Ja. Dat ze wisten dat hun leven niet in gevaar was. Ze waren niet alleen moordenaars, ze waren verraders. Mensen zonder enig ruggengraat. Mm -hmm. En door die mensen, dat type mensen, bestond het partij. Hier is Bob Kroon in Nico's Dorf. De Russische tegenaanval... Op de revolutie is zo snel in zijn werk gegaan dat op dit ogenblik zondagmiddag in Budapest de voornaamste tegenstand reeds is gebroken. Wat de situatie in de rest van het land betreft, daarvan kunnen we hier nog geen beeld krijgen. Maar het is nu wel duidelijk dat de revolutie in bloed is gesmoord. Onder de persoonlijke leiding van Markvalk Zhukov, die van Budapest uit de operaties leidt, zaaien de zware Stalin-tanks dood en verdraaf... Onder de snel dunnende gelederen der wanhopige opstandelingen. Uh, toen de Russen 4 november de stad binnenvielen. toen sliep ik. Ik heb echt de allereerste gevechten. Ik was zo moe, zo uitgeput. dat uh, de allereerste gevechten om de gebouwen heen. Uh, heb ik echt urenlang geslapen. Mm Hm-hm. Uh, ik hoorde later van uh, een van mijn uh, vroegere medegevangenen dat ze dachten dat ik dood was. Zo uitgeput? Ja, echt ja. maar. Volledig uitgeput. Nou, ik was ook heel erg mager. Hè. Ik geloof dat ik niet meer weet zo'n 40 kilo. Mm -hmm. En uh, toen ik wakker werd, nou, er was één grote, grote gedonder om het gebouw heen. We waren aangevallen door Tanks en kanonnen en geweervuur en uh, jongens die, die, die waren in de ramen om te schieten. En, en, en, Jezus, Christus, kalamis, waar ben je terechtgekomen? Wanneer had u het gevoel, nou loopt het af, nou is de stad bijna in handen van de Russen, wij hebben dit verloren? Ja, wanneer? Nou, op de nacht van de derde of de vierde gebeurde het ik, eigenlijk. Eh, er ging een eh, militaire en politieke delegatie naar de Russen. Naar Tukkeu, dat was een Russische vliegbasis. Vlak buiten de stad. Onder leiding van de militaire leider van de opstand, Paal Moleter. Ze zijn daar aangekomen en na een paar uur begon de Hongaarse radio oproepen te doen... dat Palma Leter meldt zich, Paal Maleter, wilt u zich melden? Nou, Palma Leter heeft zich nooit meer gemeld... want die was gearresteerd meteen door de Russen. De volgende dag heeft... Uh, maar dat, is, dat, dat wist ik allemaal later, hè? Mm -hmm. De volgende dag is uh, Imre Noctje uh, met zijn volgelingen naar het Joegoslavische ambassade gevlucht. En... De opstand, die, die bloedde dood. Het was een grote opstand, maar, maar ter, bij, bij enkele plekken. Mm -hmm. bij, bij centrale plekken van het, van het stad. En verder, eh, iedereen had vrij spel. Het, het was één grote, eh, grote rotzooi. Mm -hmm. Het was niet georganiseerd. Het is met een gevoel van diep medelijden... dat ik enkele uren geleden het zwaar beproefde Budapest verlaten heb. Toen ik vanmorgen voor het laatst door de Hongaarse hoofdstad reed... sprongen de tranen mij werkelijk in de ogen. Het is om te huilen als men ziet... welke ontzaglijke offers het Hongaarse volk gebracht heeft... en hoe bitter weinig resultaten die opgeleverd hebben. Men kan alleen nog maar gissen hoeveel mensen zich in de laatste weken doodgevochten hebben. Correspondent Alfred van Sprang. Het Rode Leger sloeg op uiterst bloedige wijze de Hongaarse vrijheidsstrijd neer. Minstens 5000 Hongaren kwamen daarbij om het leven... Vele tienduizenden vluchten naar het buitenland. Zo ook Lajos Kalanos. Er zijn weer rioleringen ingedoken. Mm -hmm. uh, maar waren niet de enigste die in de riolering waren. Maar er, een heleboel anderen. En uh, ik had echt geluk, want uh, was er was een jongen die bij de gemeentereiniging werkte. En die zei: uh, Ga jullie ook? Ja, wij gaan ook. Zei, nou, kom maar achter me aan. En die wist een beetje ondergronds de weg. Mm -hmm. Dus uh, wij uh, ploeten dan door het Bluberg heen. En toen kwam ik ergens, kwamen we boven. Dan waren we inderdaad op het rand van de stad. waarin we stonken als de pest. Toen ben ik in een huis binnen gegaan. Uh, daar hebben wij uh, gedoucht. Daar heb ik kleren gekregen van die mevrouw. En uh, toen zijn we in de nacht uh, zijn we weggegaan. Hup, weg. Mm -hmm. uh, daar, daar vandaan komt de zon op. Dus we moeten naar de andere richting. Dat was het westen. Richting Oostenrijk. Ja. Zo bent u in Nederland gekomen. U bent hier een bekende cameraman geworden. Een eigen bedrijf. Heel lang weg geweest. En u bent natuurlijk wel vaker weer terug geweest. Maar vorig jaar... samen met Fonsepoel van de KRO... in die gevangenis weer geweest... waar u die jaren hebt doorgebracht. En die film die is vorig jaar uitgezonden. En daar zegt u in... als ik hier uitkom... Dan zal de geest die hier was, altijd uitdragen. Dat heeft u uzelf voorgenomen toen. Hè? Wat betekent dat? Dat betekent uh, samhorigheid. Help degene die behoeftig is. Ga je nooit akkoord met onderdrukking? En uh, probeer altijd in de eerste lijn te staan tegen degene... De anderen pijn doen. Kijk, wat ik daarmee bedoel is het volgende. Ik heb vijf jaar in de gevangenis, of bijna vijf jaar doorgebracht in de gevangenis. Ik heb honger gehad, ik ben gemarteld, ik ben geslagen. Maar dat is niks erbij ten opzichte van degenen die hun leven hebben gelaten voor de vrijheid of wat ze dachten dat het vrijheid zou kunnen zijn. En mijn woorden slaan daarop dat ik... vooral met mijn camera... Ik, ik, ik, vind, ik, ik vind mijn werk ontzettend belangrijk. Ik vind dat een camera een ongelooflijk scherpe wapen is. Scherpe wapen tegen dictatoren, tegen onderdrukking... Tegen, tegen alles wat onrechtmatig is in deze wereld. En ik heb in de loop der jaren ben ik ontzettend blij dat ik met mijn camera vaak eh, mijn vinger kunnen leggen op zere plekken. Soms had ik het gevoel dat ik mijn vinger heb kunnen leggen op de op de ader van de wereld. Begrijp je? Mm -hmm. En dat bedoelde ik daarmee. Ik, ik wilde door mijn werk, door mijn kamerwerk, de mensen confronteren met, uh, met beelden waarbij ze niet rustig op hun stoel kunnen blijven zitten. Maar beelden waarin ze nadenken over de ellende wat om ons heen is. Want we leven in een gelukkige wereld hier in Nederland. Het is deze maand 35 jaar geleden dat de Hongaarse opstand plaatsvond. Met wat voor gevoelens kijkt Kalanos op die periode in zijn leven terug? Het is uh, ontzettend moeilijk te zeggen. Ik durf haast niet eens te zeggen dat... Uh, dat het zo jammer is dat uh, zoveel mensen hun leven hebben gegeven... voor de vrijheid van Hongarije... De Hongaren uh, leven tegenwoordig in het heden. Er is democratie, er is vrijheid. Einde van de communisme, einde van onderdrukking, economische onderdrukking. Iedereen doet wat hij wil. Iedereen heeft een hele grote dollar teken in zijn ogen. En degenen die hun leven hebben gelaten, die in moeilijke tijden, tussen de massas, die hun handen alleen hebben gebruikt om te klappen mm -hmm. en hun hoofd hebben gebruikt om te buigen. Hebben durven opgestaan, hebben gedurfd hun stem laten horen, hebben gedurfd hun leven laten. Daar wordt niet over gepraat. De moordenaars van deze mensen lopen nog steeds vrij rond. Degenen die hebben gemarteld. Ze zitten met hoge pensioenen, een oude dag uit te zitten. De rechters die ze dood hebben veroordeeld, lopen iedere dag op straat, zonder dat iemand ze aanwijst, moordenaar. En als je me het vraagt, was het het moeite waard? Al beduwel ik mezelf. Maar ik geloof dat het moeite waard was. Ik hoop het. Lajos Kalanos was dat. Gevlucht in 1956 uit Hongarije. Hij overleed eerder deze maand op 8 oktober. Op 81-jarige leeftijd. En hij was te horen in een bijdrage van de RVU. Iemand die wellicht niet met open armen de buitenlandse vluchtelingen... heeft staan verwelkomen is Hans-Jan Maat. Hij was toen in die tijd ook pas 22. En het was in 1980 dat hij zich aansloot... bij de nationalistisch gerichte Centrumpartij. Goed, veel ophef verzorgde hij. Weinig vertier. Hoewel ik ook wel eens mensen heb horen zeggen... dat het een politieke ophef ...optreden wel haast Kolderiek vonden. We gaan snel luisteren naar een gesprek uit... Uh, ...even kijken, wanneer was, 1983. Want hij had wel het lef om in te gaan op de uitnodiging van de VPRO... ...en het was niet alleen maar païs en vree, het is ook nog live. Dit is echt rechtstreeks. Vanaf kwart over negen zitten we bij elkaar. En de sfeer is een beetje grimmig. Eigenlijk behoorlijk grimmig. In de inleiding we nu Henk van Horen aankondigen. Henk van Horen werkt nog steeds bij de VARA tot 1 januari... U hoorde Max van Wezel aankondigen. Hij is redacteur bij het Weekblad Vrij Nederland. Tegenover ons zit meneer Jan Maat, voorzitter van de Centrumpartij. We hebben geprobeerd om politici in deze uitzending te halen. Politici van de drie uh, grote landelijke partijen. Uiteindelijk wilde van geen van die drie partijen iemand uh, met Jan Maat in discussie. Meneer Jan Maat, een stukje proza wil ik u even voorlezen. Ja, dat is goed. Mag ik gelijk Nee, reden, ik wil u ja. een stukje proza voorlezen alle Turken met zwart haar een Turkse naam en een knoflook lucht dienen onze schone stad voor 1 augustus te verlaten zo niet dan neemt de staat jullie eigendommen in beslag jullie kinderen worden doodgeschoten jullie vrouwen worden verkracht en de mannen zullen worden opgehangen. wat vindt u daarvan? onzin kent u het? Nee, ja, u leest het nu voor. Dit is verspreid een paar maanden geleden in Arnhem. En de politie in Arnhem heeft daar een onderzoek is bezig met een onderzoek naar dit fascistische pamflet. Dit is fascistisch, wat ik net heb voorgelezen. Nou, laat ik dit beginnen. Dit is fascistisch. Is nou, mijn conclusie. U, u geeft daar geen antwoord nee? op. Ik wil u even vertellen waar die tekst vandaan komt. waar ging het om? Gaat dit, het om? dit is mijn verspreid. Mijn reactie daarop, die wilt u niet eens hebben. U, u, ik vraag u, kent nee. u dit? U kent het niet. Ik zeg, dit is verspreid een paar maanden geleden in Arnhem. De Arnhemse politie heeft een onderzoek ingesteld. En wat is gebleken? Dit pamflet is verspreid door leden van de Centrumpartij. Nou, dat is mij niet bekend. Dat is een tekst waar ik niet achter sta. U begint gelijk met de kreet fascisme. Ik wil toch eerst eens reageren op de grote politieke partijen. Aan hen is nee, het ik heb u, te wijten. Zo gaan wij niet discussiëren ja, tot maar, half elf. Ik heb u een ja, vraag gesteld. Oh, oh. U bent hier gekomen om geïnterviewd te worden... en om antwoord te geven op vragen. Nou, daar ben ik mee bezig. Dus kijk, die grote partijen die niet willen komen... die zouden in de frontale aanval gaan. Maar om frontaal in de aanval te gaan heb je wapens nodig. Die hebben ze niet. Vandaar dat hier niet de heer Van den Berg en de heer Kamming gaan zitten... met hun vreselijk grote mond, waar totaal geen inhoud in zit... maar twee journalisten. Nou vind ik het best, want wij zijn democratische... dan en die partijvoorzitters die hier niet op durven draven... en meneer Van Wezel, net... die alles wat hem niet bevalt, maar wil verbieden. Dat okay. is ook al een ik ik heb u net een vraag gesteld over deze tekst... en ik wil daar een ja. reactie op. Nou, dan zegt u, wat is fascisme... Nee, ja, ik, ik constateer dat, een... dat hier fascistische taal is verspreid... door leden van de centrumpartij. Dat zou u toch moeten weten? Nee. Laat ik zeggen, als dat zou gebeuren... dan zouden wij die leden ter verantwoording roepen... en als dat door hen gebeurt, zouden wij maatregelen... disciplinaire maatregelen in onze organisatie nemen... tegen dat soort mensen. Die zijn hier niet wij zijn Tegen deze mensen? Mijn... Het is mij niet bekend. Wij zijn uh, een democratische partij. Wij willen oplossingen zoeken binnen het stelsel van de parlementaire mogelijkheden en de huidige normen en opvattingen. En dat behelst zeker niet een aanpak die daar uit dat geschrift naar voren komt. Wat doet u met of dit? dat fascistisch is? U wou toch een antwoord. Ja, maar ik vraag me ik vraag of dat u met dit dat soort fascistisch leden. Is. Dat zou ik zo niet zonder meer durven zeggen. Fascisme wil zeggen naar mijn idee, althans een aantal belangrijke ja. kenmerken daarvan. in de eerste plaats je politieke opvattingen doordrukken als dat moet met behulp van geweld. Nou, Turken ophangen en zo, dat vind ik wel geweld, eerlijk gezegd. In de tweede, ja, maar ik weet niet, ik denk het niet, meneer Van Wezel. Ik sta. Als het tegen Turk is, is het opeens geen geweld. afwijzend tegenover die tekst. Maar volgens mij zijn de minderheden hier in Nederland geen politieke tegenstanders. Dus daar vergissen wij ons een beetje in. Ik denk, de centrumpartij. Wat zegt u nou? Heeft... Fascisme is alleen politieke tegenstanders met geweld. Uitschakelen onschuldige mensen zoals Turk en Arnhem met geweld dreigen. Dat is geen fascisme? Ik was net bezig over fascisme. U laat me niet uitpraten. Dus het opzij schuiven van politieke tegenstanders met behulp van geweld... is één van de kenmerken van het fascisme. Een tweede kenmerk van het fascisme is dat ze streven naar wereldoverheersing. En de derde is een zeer dictatoriale structuur... in zowel de partijorganisatie als in het bestuur van een land. Dat zijn de drie belangrijkste kenmerken... die weergegeven zijn door drie politicologen uit de jaren dertig... Friedrich en Brecht. En die Dat mensen stop. hebben toen als voorbeeld van fascisme... van fascistische systemen gegeven... Nazi-Duitsland van Hitler en Rusland van Stalin... Maar dus de... En daar, willen, daar zetten wij ons volledig tegen af. Nee, maar dat? ieder lid wordt geballoteerd. Ja. Dan zie ik die leden de Hitler goed brengen. Dan... Wel nee, dat heeft u nooit gezien. Wel ja, in de nee. Wel nee, meneer. Als dat, dat gebeurt, zou je het staat nog noemen. Het ja, het dat zou het best. Ja, zo is het. Vanaf de dam, Tuurlijk. En, u heeft, en waren dat communisten of socialisten? Dat waren aanhangers van u die net ja, uit het hotel Polski kwamen, meneer ja, Jan Maat. Ja, dat zegt u. Maar wij geloven dat helemaal niet. Ten eerste ben ik daar niet bij geweest. En wij denken veel eerder dat net als in Almere... politieke tegenstanders dat soort flauwekul uithalen... om te proberen de naam van de centrumpartij te bezoedelen. En u weet dat wij dus via het dreigement en de uitgifte van de dagvaarding aan het dagblad de Gelderlander dat in het Dagblad de Gelderlander heb ik weten laten te rectificeren. Waarom? Want... Als daar in Almere wij binnenkomen... en er staan op de stoep al een aantal mensen gek te doen... die niet bij ons horen... en binnen voor het na, wordt verluid zelfs nog een lid van de PvdA... die zo over zijn toeren raakt... dat die daar gek loopt te doen... Dan hoeft u dat ons niet in onze schoenen te schuiven. In de Tweede Kamer, dat weet u ook... wordt met hand op stemmen gestemd. Hand op steken. En we hoeven nou niet meer te verzwijgen... wie daar dan zogenaamd die Hitlergroet zit uit te brengen. Dat is een uh, hoge mate. Is... Oh, de uh... Partij van de Arbeid-fractie <laughs> zit daar te doen. Nou, ik hoop dat oh, ik dit, mag, dit ik strafrecht naar... erop op een idee vereen ja. komt. Om tegen u iets aan te spannen. Nee, even even ja, naar een officiële uitlating. Dus de, de foto, foto overleggen. Die staat in de krant. Maar als ik toevallig Dit is een per proces, ongeluk. Maart. Nou dan moeten we het doen. Als ik toevallig in de Kamer diezelfde beweging zou maken. Dan zou het wel van mij worden verteld. Nou beweegt u zich vooral niet in de Kamer. Maar wilt u nu antwoord geven op de vraag van Henk van Hoorn. Hoe het komt dat u zoveel mensen aantrekt. Als u denkt zelf een fatsoenlijk Nederlander te zijn. Nou, dat zijn we. Die niet deugen die voortdurend racistische uitlatingen doen. Uh, Turken uh, en Marokkanen bedreigen in pamfletten, zelfs met de dood bedreigen. Dat is uh, erg vervelend, zwak uitgedrukt. Maar mij is niet bekend dat mag onze ik kan, leden dat doen. Mag ik gaan naar officiële publicaties, ja. officiële uitlatingen van de top in die portret. Ja. Waarom zegt u of zeggen mensen uit de top van uw partij... dat 52% van de misdaden worden gepleegd... door mensen van de etnische minderheden... terwijl alle officiële cijfers spreken van het is slechts 7%? U bent daarvoor uh, gedaagd in kort geding en u hebt dat verloren. Waarom zijn dit soort mijns inziens racistische uitlatingen gedaan... door de top van uw partij? Of door u zelf? U heeft uh, terechtgezegd dat wij bij rechtelijk bevel daar niet over mogen praten... op straffen van een boete van 25.000 gulden. Dus zo gek krijgt u me hier niet. Ontoelaatbare overdrijving heeft de rechter het genoemd. Waarom, geeft u, waarom, waarom stelt u de zaken zo ontzettend verkeerd voor? Waarom radio... gebruikt u over de ruggen van buitenlanders heen grove leugens? Ik heb voor de radio in een uitzending van ons verteld... dat wij betreuren dat we een verkeerd percentage hebben weergegeven... Ja dat we daarbij zijn afgegaan op andere publicaties. Waarom zegt u tegen uw partijraad... er kan ons nog van alles te wachten staan? Bloedwraak, veel wijverij, koppensnellerij, stammenoorlogen. Ja. Waarom zegt u dat? Het is natuurlijk zo dat een aantal jaren geleden... de grote partijen vertelden... dat de minderheden zich hier naar hun eigen cultuur... optimaal zouden kunnen ontplooien. En als je dat in extremen doordenkt... Koppensnelderij en slamme ja, Er oorlogen. zijn echt nog mensen over de <laughs> Hier wereld. Hier in Nederland. Over, wacht u nou even, u vraagt mij toch een antwoord. Ja. Er zijn dus echt mensen in de wereld... die dat in hun cultuur nog doen. Nou is dat natuurlijk een extreem voorbeeld. Maar er zijn toch wel andere zaken... die niet zo extreem zijn en intussen wel in Nederland gebeuren. Dus die extreme zaken, die koppensnellerij, dat denk ik natuurlijk ook. Dat hoop ik ook nooit. Dat dat zich in ons land zal gaan voltrekken. Dat gebeurt maar, ook niet meer. Denk ik. Een, Waarom zei u dat kan ons nog het gaat alles te hier niet staan om dat of dat in Nederland? Waar het om gaat, is als iemand als den als in de tijd Terlouw van D66, gaat vertellen dat die mensen zich optimaal moeten kunnen ontplooien... dan zeg ik, man, je denkt niet verder na dan je neus lang is... want dat zouden eventueel de consequenties kunnen zijn... en vindt een uil dat. En als je daarop doorgaat, veel minder in dat soort extreme voorbeelden... is bijvoorbeeld dat de islamitische godsdienst... geen scheiding kent van kerkenstaat. En als u vindt, en dat lopen ze toch te beweren... dat die mensen zich optimaal moeten kunnen ontplooien... dan bent u met een totaal ander maatschappijbeeld bezig... U wilt zich dat ook optimaal kunnen ontplooien in de in Nederland? Nederlandse samenleving. U wilt zich en toch ook optimaal dat. kunnen ontplooien? Waarom We gunt u dat andere mensen niet die hier wonen? Ja, maar meneer Van Wezel, dan vind ik wel... dat niet u, maar uw partijvoorzitter... Voor partijvoorzitter hier had moeten zitten... de heer Van den Berg... want die <laughs> Dat dus is mijn precies? partijvoorzitter niet, meneer. Ik nou, was ja. journalist. Ja, dat weet ik. Maar U had heel dat u, veel dingen door elkaar is Ik dacht dat, is dat u ook... Ik dacht dat u ook lid was van de Partij van de Ik ben de Arbeid, journalist, ik u als bent, journalist. Maar u bent alleen voor. Ik ben alleen journalist, ja, Vrij Nederland. Ja, ja, ja. Zeg, zullen we even ter zake komen in jamaat. U googelt ontzettend met getallen, vind ik. Valt hoor. wel mee hoor. Valt wel mee. Nou, laten we eens even kijken. Um, het aantal buitenlanders in Nederland, hoe groot is dat op dit moment? Nou, dat kan geen zinnig mens een antwoord op geven. Jawel, die worden geteld natuurlijk. Ja, maar in de tijd, zei minister Gardiniers... Dat er nee, beetje in de in de lage aantallen in doorgegeven. Nee, hoeveel denkt u dat er op dit moment zijn? ik ik, heb daar, uh, laat ik zeggen, de minderheden de wordt van gezegd de minderheden zelf zijn van gezegd de mensen de zijn dus Nederlander de mensen uit vallen die die zijn. Dus zijn vallen buiten, die vreemdelingen. Dan zijn er, Schattingen die sterk uiteenlopen in zaken het aantal illegalen. Van regeringszijde wordt dat zeer klein gehouden. Een paar maanden geleden 20.000. Dat is later opgetrokken tot 60. De vreemdelingenpolitie heeft ons verteld boven de 200.000. Dus het wordt mensen? erg moeilijk. Waar zitten al die mensen? Ja, Nou, laten we straks naar Amsterdam en De Haag gaan. Dan gaan we samen kijken. 200.000 mensen die illegaal hier zitten en... Laten In huizen nemen bekijken, meneer Van Horen. Ja, en hoeveel zie ik het dan, denkt u? Dat weet ik niet. Kan ik aan de neus van die nee, uw mensen... Uw probleem illegaal is... Het, ook, zijn? Kijk, het probleem dat natuurlijk is... Dat kan ik toch ook niet? Nee, nee Sorry, precies. Maar hoe weet u het dan? Omdat wij dat dus uit betrouwbare bronnen vernemen. Ja. Je mag toch dus zeggen, als de regering zelf gaat zeggen 60.000... dan kan je net zo goed vragen, waar zitten die... U vindt, vindt er, u vindt de regering bronnen. geen betrouwbare bron? Begrijp ik. De regering is geen betrouwbare bron. Wij denken dat de regering inderdaad ter voorkoming van meer spanningen... een beleid voert wat gericht is op het stabiel houden van de samenleving. Dus de u... leugens verkoopt? Ik weet niet of je dat gelijk leugens moet noemen. In de Tweede Kamer als zegt wordt het zelfs het door de voorzitter gezegd... je mag niet liegen. En de dus, de regering dus ik denk zegt dat er in de Tweede Kamer nooit gelogen wordt. Maar ik denk inderdaad wel dat juist omdat die gegevens natuurlijk uh, niet volledig vaststaan. Want hoe moet je illegale tellen? Dat het dus schattingen zijn. Maar... En dat de regering bij die schattingen... natuurlijk liever aan de voorzichtige kant blijft. Waarom probeert u in verkiezingspamfletten en in andere pamfletten... de hele tijd de indruk te wekken dat als uh, de buitenlanders nou maar verdwijnen... dat het dan wel weer goed zal gaan in ons land? Nee. Waarom denkt u dat als u die 3,5% van de bevolking... waar we het daarnet over hadden, als je die maar flink pakt dat Nederland weer een leuk, en leefbaar en gezellig land gaat worden. Want daar krijgt u uw kiezers mee. En nu zegt u tegen dat ons... Helemaal uh, niet. Ja, dat allemaal heel moeilijk, uh, jarenlang nee, verkeerd beleid... Nee, kan de nee, centrumpartij partij nee, ook nee, niet veranderen. Want u het bent... de boel dus. Nee hoor, dat uh, zou u misschien willen... Maar dat is jammer voor u. Dat doen we niet. U zegt in uw verkiezingsprogramma... U heeft net als zo er maar remigratie als op gang lezen. komt, dan is er weer ruimte in flats... en dan komen er weer banen en dan uh, wordt het verkeer ook uh, niet zo druk... en het milieu wordt leuk en je kan weer met je buren kletsen... En, enzovoort, enzovoort. Daarom nou, stemmen mensen op u... omdat ze denken dat het dan dat weer goed zal, wordt. Dat zal zeker beter lukken als die buren Nederlanders zijn uit dezelfde buurt... dan de mensen ja, uit andere verre landen die Nederlands nog niet u geeft belachtigen. Nu, u geeft nu tegenover ons zijn, toe dat dus. u ook niet weet... hoe de economische crisis verder moet worden opgelost. Ik heb gezegd, dus dan moet u dat ook niet suggereren ja, in uw afletten dat even, u dat wel ik weet. Ik heb het wel gezegd, maar u wilt niet luisteren. Nou, even die u kunt sociale uitkering. Maar u wilt niet luisteren. Daar, daar sprak u net over. En u, zegt, uh, u zei zoiets van... Uh, bepaalde mensen moeten daar maar niet meer van profiteren. Wat voor mensen denkt u daar aan? Nee, ik heb net gezegd, als ik het me goed kan herinneren... dat het uh, verkrijgen van uitkeringen ook niet per se altijd genieten is. En ik me levendig kan voorstellen... zeker als dat jonge mensen betreft, de jeugd... dat ze liever ja, werken dan daar hoe een uitkeringen... Hoe wilt u daarop bezuinigd? U heeft een, een eenvoudig... Ja. Een eenvoudige oplossing hè, in uw partijprogramma. Nee, u zegt, nee, nee, jawel, nee, dat nee. staat nee. in uw partijprogramma. 70% uh, uh, mensen die werkloos worden of arbeidsongeschikt krijgen 70% van het netto minimumloon. Dat staat in uw partijprogramma. Ja. Wij hebben laten uitrekenen wat dat bijvoorbeeld betekent voor een werkloze bouwvakker van 40 jaar met twee kinderen. Hoeveel denkt u dat die volgens uw systeem overhoudt netto per maand? Ik weet niet welk partijprogramma u heeft. Hier, partijprogramma ja, de van de Centrum Partij, maar... niet rechts, niet ja, links staat erop. Nee, Heb je nog niet gelezen? Het. Heb ik. Nou, wij hebben laten Noe, uitrekenen dat dat wat, wat, die, wat die werkloze bouwvakker... voor 40 jaar met twee kinderen over zou houden... als uw programma aanvaard zou worden. Hoeveel denkt u dat die wij, man overhoudt? Wij, onze principes zijn dat er een groter financieel verschil komt... tussen mensen die wel en die niet werken voor zover dat niet werken betreft, mensen die dat zouden kunnen... wat hun uh, situatie betreft. Maar op het ogenblik ligt dat natuurlijk vreselijk moeilijk. Want het is nu zeker niet zo dat je voor de hele bevolking kan zeggen... als u per se werk wilt vinden, dan vindt u dat. Maar, maar hoeveel, dat is niet meer het geval. Hoeveel denkt hij dat die maar wij vinden dus wel dat zeker mensen die uitkeringen genieten die niet meer kunnen werken. Dus iemand die niet in de WAO zit... omdat er geen baan meer voor hem is... Ik heb het maar omdat hij van... echt een lichamelijke handicap heeft... omdat hij echt zo zwaar ziek is dat hij niet meer aan werken toekomt. Wij vinden dat die mensen recht hebben op een inkomen... wat vergelijkbaar is toen ze wel werkten... want ze zullen hun leventje nee. daar verder mee moeten doen. In uw programma? Maar in uw programma staat 70% van het netto minimumloon. En ik zal het u maar vertellen, want u heeft dat niet uitgerekend. Dat betekent voor die bouwvakker dat hij 1014 gulden netto per maand overhoudt met twee kinderen. Dat is, uw, dat is uw partijprogramma, dat is uw oplossing van de problemen. Nee. Jawel. Nee, dat is niet juist. Het, uh... Want u moet zien dat bij de huidige berekeningen er een geweldig hoge sociale premiedruk en belastingdruk op zit. En wij vinden juist dat die hele overheidsfinanciën grondig moeten worden herzien. Want die druk wordt veel te groot. En als we niet oppassen, lopen we achteruit een socialistische ik, samenleving. Ik reken alleen maar uit en dat wat willen voor als gewone niet. man uw partijprogramma betekent. U moet naar de uitgavenkant kijken, meneer Jomaat. Ja, dan u doen wij. Premie... Wij kijken juist naar die Als u het over de, de premiedruk de hebt, dan hebt u het over de inkomsten. En, uh, uh, Ronald Als je de de de het over de premiedruk heeft, dan heeft u het over het bedrag... wat mensen van hun brutoloon en werkgevers moeten afstaan. Maar hebben we het waar door. Ronald van de Boogaard het over en had... Bedrag is, bedrag is, laat, mag ik even? Ja, uh, u mag ook hoor. Dank u wel. Die heeft het over de, uh, de inkomsten die iemand in handen krijgt. begrijpt u? De uitkeringen, de ja. hoogte van de uitkeringen. Dat is een verschil. Ik reken u voor wat arbeidsongeschikten en werklozen volgens uw opzet in handen krijgen. Daar kunnen die mensen niet van leven. Dat is dus uw nee. oplossing van de problemen. Nee, als uh, dus mijn, mijn conclusie is dat mensen die aan de, aan de onderkant van de ladder zitten, niets, maar dan ook niets van u te verwachten hebben. Nou, en dan dat, hebben we het over dat Nederlanders denk ik gelukkig Nederlanders. Anders. En in dat uw, denken die in uw mensen, definitie gelukkig ook anders Dan denk ik dat ze die niet hebben goed zeker hebben nagedacht. Van ons te verwachten, want wij zijn met name op de ogenblik, zoals ik u gezegd heb... tegen inkomenskortingen op de Nederlandse bevolking... zolang dat geld maar zomaar over die grenzen verdwijnt. En de Nederlandse regering moet in dit opzicht eerst eens orde op zaken stellen. En daar komt nog bij dat behalve die inkomenskorting... die nu wordt opgelegd, ook nog die multiculturele <coughs> samenleving op ze afkomt... die ze ook nog eens een keer moeten leren verwerken... waar ze nooit om hebben gevraagd. U valt echt moeilijk de, te volgen, want ja, daarnet zei u, u weer dat die ambtenaren... die dus juist tegen die korting protesteren, dat die het land te, ontregelen. Wat vindt u daar nou van? Omdat ik zo moeilijk te volgen ben, komen die partijvoorzitters zeker niet. Maar uh, mag, ik, mag ik concluderen, no. meneer Jammer, dat u ja um, onvoldoende middelen aangeeft... om uh, te bezuinigen, zelfs uh, 12 miljard, dat haalt uw belangen na niet. Dat u uh, wilt korten op de sociale uitkeringen. Dat u geen oplossing hebt voor de problemen van de werkloosheid. Um, ja, Wat stelt uw partij eigenlijk voor? Nou, een heleboel. Ja. Daarom haalt u ons hier ook vanochtend... omdat heel Nederland erover in discussie is, dus dat is voldoende. Ik heb al zo net gezegd dat het regeringsbeleid dermate slecht is. Dat de grote partijen er niet eens uitkomen. De crisis is nu zo groot... dat ze elkaar in de Tweede Kamer wel in de haren vliegen... maar er wordt voorlopig niets opgelost. Maar mijn kop... En nu komen wij met een tienpuntenprogramma. Ja. Nou geven wij de hoofdlijnen aan volgens welke ons Nederland weer een betere samenleving kan worden... dan die op het ogenblik dreigt te worden, zich gaat ontwikkelen... En nou zegt u wij hebben geen oplossing. Ja. Dat kunt u dus niet waarmaken. Jawel, dat kan ik Alleen wel u maken. vraagt nu van ons dat wij gedetailleerd, tot in de kleinste puntjes, mm. zonder subsidie, want de minister is dan zo vriendelijk om per 1 oktober, een jaar na de benoeming, eindelijk eens een keer een luttel bedragje aan de Centrumpartij over te maken. Terwijl de grote wetenschappelijke bureaus Janma, van de Partij van de Arbeid. Ja. De ja. Ik wil even we lopen naar het eind, meneer Lam, uh, Jan ja. man, Ik heb een laatste vraag. Je, kent u de Nederlandse Hoi. Grondwet? Zal ik eens een artikel voorlezen? Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Dat staat in de Nederlandse grondwet. Terecht. Dit gesprek, en dat kan dan een conclusie zijn, heeft wat mij betreft die indruk niet weggenomen. Dat u geen gelijke behandeling voorstaat in gelijke gevallen van gelijke mensen die hier in Nederland zijn. Er is een uh, onderscheid tussen Nederlanders... Mensen die het Nederlanderschap bezitten en mensen die dat niet hebben. Hier staat in ligt, de grondwet vast, alle, het, allen die zich in Nederland bevinden. De interpretatie van die grondwet, als het, zoals u die geeft... is in strijd met het handvest van de Verenigde Naties. Dus dan zitten de zo, Nederlanders... wel zo. Want in het handvest van de Verenigde Naties, meneer Van Horen... Ja. daar staat dat ieder volk over zijn eigen toekomst mag beslissen. En als u zegt dat hier die vreemdelingen dat in gelijke mate zouden mogen... dus door deel te nemen aan het kiesrecht, door deel te nemen aan moeten er een de een functies in ministeries... Uh, is gebeld dan is dat strijd. Waarom uh, de VPRO heb je nog geen voorstelling... moet dan een de tientje de overmaken dan? op Giro 44. Ja, en wij moeten ook 6, gaan 0. afronden. Ontregelaar Hans-Jan Maat... in een bijdrage van de VPRO uit 1983. En u bent vast toe aan een korte pauze. We halen u even uit deze roerige thematiek... en helpen u een sprookjeswereld in... waar trouwens dingen net zo gruwelijk kunnen zijn... als in het voorgaande gesprek. De hoorspelserie The Hobbit. En uh, dat wordt het... Uh, Daarin wordt het rustige leventje van Bilbo Balings verstoord. Tot zo.